Als u het vrijlaten van de horen zou kunnen uitstellen. Nee, dat moet zo gauw mogelijk gebeuren. Doe een voorstel. We zouden de bossen in Kostroma kunnen verkopen en het landgoed in de Krim. Ja, ja, doe dat. En zorg dat het zo gauw mogelijk gebeurt. Natuurlijk, Excellentie. Blijft u om de voltooiing van het werk te zien? Nee, ik ga naar Smolensk. Maar ik zal alle landgoederen langs gaan om er zeker van te zijn dat er een begin wordt gemaakt. Daar hoeft u niet bang voor te zijn, Excellentie. Het leek onwaarschijnlijk dat hun meester ooit nog terug zou komen om te zien of zijn instructies waren uitgevoerd. En daarom stemden de rentmeesters van al Pierre's landgoederen in met de voorgestelde hervormingen. En ze toonden hem zelfs enkele geringe voorbereidingen. Na zijn rondreis ging Pierre in een zeer gelukkige stemming naar Smolensk om daar zijn vriend Forst André op te zoeken... die hij in geen twee jaar had gezien. Hou jij het kind op, dan geef ik het hem wel. Oh, André, nu niet. Maak hem nou alsjeblieft niet wakker. Maar hij moet zijn medicijn hebben. De dokter heeft dat gezegd. Ja, dat weet ik wel, maar je kunt toch beter even wachten? Ja, hij altijd een slaapt. beetje onzin. Je stelt altijd alles uit. Daar komt hij koorts van. Maar slaap is toch belangrijker dan een drankje? Nou, zoals je wilt. Hier, pak aan die rommel. Hm. Maar geef het hem zodra hij wakker wordt, hè? Ja, he? ja. Er zijn een paar stukken van uw vader gekomen, meneer. Verduiveld. Nou goed, geef me. En een paar brieven voor u, meneer. Ze kwamen van boekhoedje Dank je. Van vader? Ja. Staat er in wanneer hij terugkomt van het recruteren? Uh, over een paar dagen. Oh. Hij zegt dat Bennigsen bij Eilouw een volledige overwinning op Napoleon heeft behaald. André, als dat maar geen vals bericht is. Waarom zou het vals zijn? De Fransen zeggen waarschijnlijk dat ze ons verslagen hebben. En verder beveelt hij me zo snel mogelijk naar Kortjoa te gaan... om wat extra manschappen en voorraden die niet aangekomen zijn. Nou, dat is dan heel aardig. Maar ik ga niet voor mijn zoon beter. Is. Maar als vader zegt dat het belangrijk is... Ik ben niet meer in het leger, Maria. Laat de ander het maar opknappen. Sst, je maakt de baby nog wakker. Zijn er nog bijzonderheden over de slag? Mm, niet in vadersbrief. Hier is er eentje van Bilibin. Er mm. Zal er wat in staan? Jezus hoor. Mm -hmm. Oh, die is al een oude. Heeft er maanden over gedaan. Er staat niets in wat we al niet gehoord hebben. De Pruisen, onze ja? trouwe bondgenoten, die ons maar drie keer in de steek hebben gelaten in drie jaar, hebben op het eerste bevel de wapens neergelegd. Ja? En de koning heeft Bonaparte gevraagd zich te installeren in het paleis in Potsdam. Goeie god. Wat is er? Kutuzov is vervangen als opperbevelhebber. Nee, dat, dat kan toch niet? Kutuzov? Wat zegt Belieben daarvan? Daar men van mening was dat onze overwinning bij Austerlitz. Overwinning. Uh, beslissender had kunnen zijn als de opperbevelhebber niet zo jong was geweest. Hij maakt grapjes. Al onze tachtigjarigen passeerden de revue en aan Kamensky werd de voorkeur gegeven. Dat is kankzinnig. dat is volkomen krankzinnig. Ga ja, maar alsjeblieft. Op de vierde kwam de eerste koerier uit Petersburg. De post werd in Koutousov's kamer gebracht. Nou, nou, Willy in. Niets voor ons tot dusver, Niets. excellentie. Wat zijn dat voor stapels daar? Voor de andere generaals. Het gaat me veel te langzaam. Laten we eens kijken. Ah, Vazarov. Hm. Kamensky. Ja, misschien met de volgende koerier. Is er niets voor mij? Niets! Eerst vervangen ze me. Mij, Kutuzov. Dan negeren ze me. Waar ga je naartoe? De brieven wegbrengen, meneer. Geef hier! Ja, u maakt ze toch niet open, meneer? Ze zijn van de tsaar. Mag ik dan niet weten wat er gebeurt? God toch aan toe. Meneer. Geen... ...op mij te houden. Geschreven door de tsar en de anderen, begrijp je? Uitstekend. Roep mijn secretaris. Vooruit, schiet op. Radek. Zo behandelen ze me dus. Nutteloos. Weggegooid. Sta daar niet zo kerel, kom binnen. Ja, meneer. Wat moet ik doen, meneer? Ga zitten. neem pen en papier en schrijf. Schiet een beetje op, hè? Aan wie schrijft u, meneer? Aan de tsaar, zijn de keizerlijke majesteit, onze genadige soeverein. Klaar? Ja, meneer. Door het vele paardrijden heb ik een pijnlijke wonde plek gekregen die me belet verder te paard te stijgen om uw majesteits omvangrijke legers aan te voeren. Derhalve heb ik het commando overgedragen aan de generaal die mij in dienstjaren opvolgt. De genaal Boekshoden. Maar meneer... Hij zal dat te horen krijgen. Heb je dat? Ja, meneer. Ik heb hem meegedeeld... dat er maar voor één dag broodrandsoenen zijn. En in sommige regimenten... helemaal niets meer. Helemaal niets meer. Ik verzoek u oud man... die reeds onteerd is... omdat hij niet in staat bleek... De grote en schitterende taak waarvoor hij was uitgekozen te volbrengen. Toestemming te geven. Terug te keren. Naar zijn landgoed. Mijn verwijdering uit het leger zal niet de minste opschudding veroorzaken. Een blinde heeft het verlaten. Er zijn duizenden als ik in Rusland. Uw diener in Christus, Michael Kutusov arme man. Wat vreselijk voor hem. Terwijl hij zoveel voor Rusland land gedaan heeft. Je vraagt je af of er iets in de wereld is... waarvoor het de moeite waard is te leven. André. Wat is er? Kijk eens. Nicolai. Op je tenen, maak hem niet wakker. Wat is er dan? Raak zijn voorhoofd maar eens aan. Zie je? De koorts is weg. Hij slaapt rustig. Ja, het gevaar is voorbij. God zij dank. En jij, Maria, vergeef me mijn hardheid. Ach, mijn liefste. Laat mij nou maar bij hem blijven. Neem zelf een beetje rust. Ik roep wel iemand. Nee, nee, ik wil bij hem blijven, alsjeblieft. Goed dan. Mijn zoon. Jij bent het enige wat mij nog overgebleven is. Heer, daar nou is een man die een stel paarden wegbrengt. Zullen we het hem vragen? Ja, stop het rijtuig en roep hem hier. Hey, kom eens hier. Hoe heet het land, goed excellentie? De kale heuvel. De weg naar de kale heuvel. Welke kant uit? De kale heuvel. Links bij de volgende splitsing een halve werkst verder. Dan rechtuit. Wie is dat, Ilja? Een meneer die de weg vraagt naar het huis van uw vader. Uw edelheid. André! Pierre, yeah, yeah. jij, wie zou dat gedacht hebben? Mijn beste vriend. Anton, laat het opstapje zakken. Even een hand. dan kun je eruit springen. Kom. Nou, dat gaat net. <laughs> Ik word er niet magerder op. Wat een geluk jou hier te vinden, André. Ik was op weg naar de kale heuvel. En... Maar uh, wat voer jij hier eigenlijk uit? Dit is mijn eigen landgoed. Bogacharovo. Van jou? Mijn vader gaf het mij na Lises dood. Ik kom hier vaak. ja, zorgt voor de paarden van graaf Bezoekhoff. Nou, daar is nog niks klaar. Zelfs het huis niet. Pas op de treden. Het is allemaal nog een beetje provisorisch. Maar een paar kamers zijn toch al bewoonbaar. Hoe is het met je gezin, André? Je zoon? Oh, ik zie ze dikwijls. Ik wilde juist teruggaan naar de kale heuvel toen jij eraan kwam. Oh, dan houd ik je op. Onzin. Als je rond hebt gekeken, rijden we dan samen heen. Ik bivakkeer hier alleen maar op het ogenblik, Pierre. Maar later ga ik hier voorgoed wonen, in Boeren. Boeren? Jij? Ja, waarom niet? Vind je dat zo vreemd? Voor jou wel, ja. Ja, dat vind ik vreemd. Jij bent toch soldaat? Niet meer, Pierre. Nou, wil je binnenblijven of zullen we op de gaan zitten tot het rijtocht klaar is? Ja, dat is goed. Waarom ben je uit Petersburg weggegaan? Oh, om zoveel, zo vreselijk veel. Oh, je hoeft me niks te zeggen als je niet wilt. Hoor. Nee, het doet me juist goed erover te praten. Ik kon niet langer met mijn vrouw samen zijn. Waarom ben je eigenlijk met haar getrouwd? Dat weet ik niet. Was je verliefd op haar? Nee, ik had haar nodig. En omdat ze maakte dat ik haar nodig had, haatte ik haar. Toch zijn we getrouwd. Ja. Ja, ik weet er alles van. Maar het is nu allemaal voorbij. Voor altijd. Heb je gehoord van het duel? Voor één ding dank ik God. Ik heb die man niet gedood. Waarom niet? Een valse hond doden is goed. Maar een man doden is verkeerd. Waarom is dat verkeerd? Alles wat je een ander aandoet is verkeerd. Wie heeft jou gezegd wat verkeerd is voor een ander? wie dat gezegd heeft? We weten toch allemaal wat slecht is voor onszelf? Ik ken maar twee vormen van kwaad in het leven, Pierre. Wroeging en ziekte. Als die twee er niet zijn, is alles goed. Voor mezelf te leven en die twee te vermijden, zie daar mijn filosofie. Maar dat is niet genoeg, André. Ik heb ook eens zo geleefd en mijn leven bijna verwoest. Alleen nu ik leef, of, of liever probeer te leven voor anderen... nu begrijp ik het levensgeluk. Jij zult goed kunnen opschieten met mijn zusje Maya. Ja, Lach me niet uit. Dat doe ik niet. Je kunt wat je zelf aangaat best gelijk hebben. Maar ik heb juist het tegenovergestelde doorgemaakt. Ik leefde voor de roem, die tenslotte ook liefde voor anderen is. En ik heb mijn leven niet bijna, maar totaal verwoest. Sinds ik alleen voor mezelf ben gaan leven, ben ik veel rustiger geworden. Maar je zoon dan, je vader en je zus... Dat zijn geen anderen. Dat zijn dezelfde als ik. Ach, zie je wel, je bent niet werkelijk zo. De andere, Pierre, de buitenstaanders... dat zijn de voornaamste oorzaken van alle dwaling en kwaad. Zelfs de mensen die wij in dienst hebben, onze bedienden en horigen. Maar niet zodra wij goed voor ze zijn. Op mijn eigen land. Landgoeden... Zeg alsjeblieft, niet dat je met hervormingen begonnen bent. Ja, dat ben ik wel. Ik bouw ziekenhuizen en scholen. En later, als mijn rentmeesters zeggen dat ik het me kan veroorloven... zal ik al mijn horigen vrijmaken. Ja. waarom niet? Wat steek daar voor kwaad in? Zeg me dat eens. Ze zijn bezig de paarden in te spannen. Reis je met mij samen? Ja, mijn rijtuig kan volgen. Maar zeg eens, waarom denk je niet dat ik er goed aan doe? Wil jij daar nog over praten? Ja. Goed dan. Neem nou die boer die daar die paarden aan het inspannen is. Jij wilt hem uit zijn dierlijke toestand halen en geestelijke behoeften in hem bekken. Maar doe jij dat? Ja. Volgens mij is dierlijk geluk het enig mogelijke geluk. En dat wil jij nou juist ontnemen? Alles wat ik wil doen is zijn werk verlichten. Juist. Maar zoals ik het zie... ...is lichamelijke arbeid voor hem even essentieel... ...als geestelijke voor jou en mij. Ik moet denken. Net zoals hij moet ploegen en maaien. Net zoals ik die vreselijke lichamelijke arbeid niet zou kunnen verdragen... ...maar er in een week aan dood zou gaan. Zo zou hij mijn lichamelijk niets toe niet kunnen verdragen, Pierre... ...maar dik worden en ook doodgaan. Dat kan ik niet geloven. Maar zo zie ik het toch. En waar had je het nog meer over? Ziekenhuizen. Je kunt toch niet oh, zeggen... Oh ja. Hij krijgt een beroerte en is stervende. Dan kom jij, tapt hem bloed af en lapt hem op. En dan sleept hij zich voort als een gebrekkige... en is nog tien jaar iedereen tot last. Terwijl het veel eenvoudiger en makkelijker voor hem geweest zou zijn om dood te gaan. Wat heeft dat nou voor zin? Maar met zulke ideeën kan ik niet inzien wie er nog iets om zou geven en leven te blijven. Dan zou je maar blijven zitten en nooit meer iets ondernemen. Ik zou heel dankbaar zijn als ik niets meer hoefde te ondernemen... Maar het leven laat je niet met rust, helaas. Is alles klaar, Julia? Alles, uw edelheid. Kom, Pje. Ja. Stap in, Pje. Rij niet te hard. Ga bezoek. of moet het land opzien. Jawel, edele heer. Heb je tegen de werklui gezegd dat ik volgende week terugkom? Jazeker, excellentie. Goed, vooruit dan. Hop, hop, vooruit, hop. André, mag ik je een vraag stellen? Een persoonlijke vraag. Ga je gang. Waarom dien je niet in het leger? Wat? Na Austerlitz... Nee, dankjewel. Ik zou niet meer willen. Als dat Bonaparte bij Smolensk en bedreigde hij de kale heuvel. Nee. Ik help mijn vader als leider van dit district. Dat is genoeg. Dan dien je toch, als je het zo wilt noemen. Ik bedoel, als je zo voelt als jij. Mijn vader, als hij thuis is zo in wel zien, is een van de merkwaardigste mannen van zijn tijd... Maar hij is zo lang gewend geweest aan onbeperkte macht... ...dat hij verschrikkelijk kan zijn. Als ik veertien dagen geleden ook maar twee uur te laat was geweest... ...zou hij een klerk van de betaalmeester zomaar hebben laten ophangen. Zie je nou wel. Je daden ontkennen wat je zegt. Je geeft echt om die mensen. Nee, dat doe ik niet. Ik gaf niks om die schooien van een klerk die een paar gestolen had. Ik deed het om mijn vader te behoeden voor een daad die hem eeuwig zou hebben gekweld. Je ziet dus dat mijn motief volkomen egoïstisch was... André. Ja. Zou je het... Zou je het ongepast van me vinden... als ik probeerde je te helpen? Denk jij dat ik hulp nodig heb? Ik geloof dat je niet zo moet denken als jij doet. Ik heb ook eens zo gedacht. En weet je wat mij gered heeft? Dan ben jij gered? Lach niet. Als je lacht ga ik niet verder. Neem nou, me niet kwalijk. Het was, het was de vrijmetselarij. Oh, het is niet zoals ik dacht een religieuze, rituele secte, Maar het, het geeft vorm aan de mooiste eigenschappen van de mensheid. Als je je aan ons zou willen toevertrouwen, André. Jezelf laten leiden. Dan zou je je onmiddellijk, net als ik, een schakel voelen van die onzichtbare keten... waarvan het begin in de hemel verborgen is. En wie moet mij leiden? De broederschap. De broederschap. Met andere woorden, mannen zoals jij en zoals ik. Een man kan zelf onvolmaakt zijn en toch anderen lijden. Geloof jij in een leven hierna? Een leven hierna. Hier op aarde is geen waarheid. Hier is alles vals en slecht. Maar in het universum, het heelal, daar is een, een koninkrijk van de waarheid. En ik voel in mijn ziel dat ik daar een deel van ben. ...en dat ik aan het einde niet in het niet zal verdwijnen. Ja, die theorie ken ik, maar hij overtuigt me niet. Wat je overtuigt is wanneer je een wezen ziet dat je lief is. Dat met je eigen leven verbonden is. Tegenover wie je een schuldgevoel hebt. Een schuld die je weer goed had willen maken... ...als je dat schepsel plotseling door pijn gekweld ziet. Ziet lijden en ophouden te bestaan. En jijzelf blijft in die afgrond kijken... ...zoals ik daarin gekeken heb. Dat is het. Je weet dat er een daar is en dat er iemand is. Daar is het toekomstige leven, André. En die iemand is God. Daarboven, in die oneindige hemel. De hemel. Ja. Diezelfde hoge, eeuwige hemel... zag ik toen ik gewond lag bij Austerlitz. Om me heen was alleen waanzin en dood... Toch was er die hemel. Kalm, vredig, plechtig. En hier is hij weer. Die oneindige hemel. En hij maakt iets in me wakker. zien hebt, vrouwen, zo'n glans op het gezicht, net het licht van de hemel. En de heilige olie druppelt langs de wangen van de heilige maag. Schillis? Is dat geen rijtuig? Kijk eens, Iwanushka. Het is uw broermeesteres, met een andere manier. Weg dan, vlug. Haal je geld en voedsel uit de keuken. Wees gezegend, edele vrouw. Vast vlug. We zijn op je. Kom in naar binnen. Wie waren die vreemd geklede mensen die achter het huis wegrenden? Marja's godsvolkje. Godsvolkje? Pelgrims. Bedriegers natuurlijk. Maar Marja gelooft in ze. André. Marja. Hm, liefste. Ik heb een bezoeker meegebracht. Mijn goede vriend Pierre Bezoekhoff. Mijn zusje Marja, Pierre. Ik ben heel blij u te zien, graaf. Komt u mee in de salon? Ja, het je had je je niet moeten wegsturen, maar ja? Pierre zou erg graag deze mensen ontmoet hebben. Hij is ook bekeerd. André spot niet. Het zijn heiligen. Ja, ja, ja. Ze gaan van de ene heilige plek naar de andere. En het is verbazingwekkend wat voor wonderen hun geopenbaard worden. Ik moet Pilaria echt even opzoeken. Ze is vermaken. Maar André, je ja, moet u niet. Laat hem maar. Hij gaat ze geld geven. Wat vindt u van André? Hij ziet er goed uit, maar... Ja? Zo ongelukkig en verbitterd. Zelfs zijn ideeën zijn veranderd. Ja. Alles aan hem is veranderd. Hij voelt zich schuldig tegenover Lise. Oh nee, niet voor haar dood. Nee. Alleen God zou die hebben kunnen verhinderen. Waarom dat hij niet genoeg van haar gehouden heeft. Ik doe wat ik kan om zijn verlies te vergoeden, maar het lukt niet. Wat bent u goed voor allen. Ik heb gehoord dat u altijd aan anderen denkt vraagt u nooit eens iets voor uzelf. Soms denk ik dat ik het heilige leven van mijn pelgrim zou willen leiden. Maar mijn vader heeft mij nodig. En André ook. Al zeggen ze ook van niet. Oh, Emelie brengt Nicolai beneden. Stil, Nicolai. Stil toch. Wat zou je vader wel vijfelen? Oh, neemt u hem niet kwalijk, vrouw, ik wist niet dat u bezoek had... Breng Nicolai maar hier, Emily. Graaf Bezoeker wil hem vast graag zien. Ja, ja, dat is zo. Dit is Mademoiselle Baurien, graaf. Mijn gezelschapsdame. Mademoiselle. Graaf Bezoeker. Geef mij Nicolai maar. Mama. Nou, Nicolai, lach eens tegen je vaders beste vriend. Waarom, hij lacht. Het <laughs> is zeker om mijn bril. Daar moet iedereen altijd om lachen. Naar nou, onzin, hij ziet hoe vriendelijk u bent. En jij? Jij bent een heel verstandig jongetje, hè, Nicolai? Het is een pracht van een jongen. Hij wordt net zo knap als zijn vader. Wil je een biertje met me spelen, Nicolai? Als je maar niet op een beer vast bent, Pierre, en hem in de rivier gooit. Dat is jaren geleden. Je moet me niet aan mijn jeugdzonde herinneren. Nee, Nicolai, niet naar mijn bril grijpen. Als je een breekt, kan ik niets meer zien. U kunt het kind wel hier laten, mademoiselle. Goed, vast. Zegt de bediende dat we gaan dineren zodra mijn vader komt. En vraag zijn kamer voor haar bezoek op klaar te maken. Ja, fru. Ik wou dat je die vrouw wegstuurde. Ze heeft geen enkel nut voor je. Waarom heb je zo het land aan haar? Zij denkt alleen maar aan zichzelf. Ze zal je nog eens kwaad doen. Ach, André, dat verbeeld je je maar. Ze is erg op mij gesteld. Erg? Hoe daar is papa. Nicola, je ziet er zo slordig uit. Graaf haar en zijn kleren niet zo. Wat ziet hij eruit? Geef hem in je. Grootvader komt, liefje. Laat tante je een beetje opknappen. ze dat we een gast hebben. Ah, het is dus de jonge Bezoekhoff. Welkom, welkom. Heel blij je te zien. Kus me. En wat voel je uit in Smolensk? Ik ben op mijn landgoederen in Kiev en Odessa geweest. Nou, en het recruteren geweest, hè? Goed zo, goed zo. Uh, geef mij dat kind, uh, Maria. En schenk ons wat in. Ja. Ik heb zestig kilometer gereden vandaag. En ik niet even goed thuis kunnen blijven, want ik heb niets gedaan. En mijn zoon is geen goed voorbeeld. Het leger had aan gegeven, zegt hij. Gegeven, een soldaat als hij. Als meer mensen voelden zoals hij, zouden we misschien niet meer van die zinloze oorlogen hebben. Uh, je bedoelt dat je tevreden zou zijn als op acht ons overweldigde? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Zolang de Fransen Rusland bedreigen, moeten we doorvechten. Uh, dat dacht ik ook. Nou hier, pak je glas aan. Dank u. Nee, maar wat ik vurig hoop is dat de mensen eens zullen weigeren hun leven te geven voor een stukje land of de ruzies van een of andere heerser. En dat ze zullen beseffen dat hun leven hun gegeven werd om te leven. En niet aan heersers die er naar willekeur over kunnen beschikken. Oh, als dat maar eens de waarheid werd. Ah, oh, stil, Maria. Ja. Je bent een dwaas. En hey, jij ook, jongeman. Een eind aan de oorlog maken, jawel. Het bloed uit de mannen en aderen tappen en er water in gieten. Dan zullen er misschien geen oorlogen meer zijn. Oh, oh we hebben praat. Ja, pak dat kind al. Ik heb al zo weinig haar. Ik zal hem naar mademoiselle Bourrienne brengen. Hm. Nog nieuws, terwijl ik weg was. Een brief van Billy Bin. Hij ontkent het officiële nieuws van een overwinning en zegt dat het bij Eilouw een slachting was. Op het laatst schoten onze eigen mannen op elkaar. Lees hem zelf maar, vader. Hm. Uh, uh, We zullen nog meer mannen nodig hebben. Ik heb er op mijn reis lang niet genoeg gekregen. Er was een maarschalk, een graaf Rostov... die me maar de helft van het vereiste aantal stuurde. Toen wou je me nog te eten vragen. Ik heb hem de scherpte van mijn tong even laten proeven. Zij heel roos tof, mijn uh, uh, Ken je hem soms? Ik ken zijn familie. Ik weet zeker dat het hem niet ontbreekt aan vaderlandsliefde. Ze hebben een zoon die dapper gevochten heeft... en die gewond werd bij Schöngraben. Ja, hij viel van zijn paard en ontwrichtte zijn schouder. Huh? Dus gaven ze hem een medaille. <tie> nou, we, we zullen heel wat van dergelijke decoraties zien... voor de oorlog afgelopen is. <tie> Uh, dat is voor het souper. Uh, misschien eet ik mee. Ik vind je vriend heel de André. Hij praat onzin, Maar hij amuseert me. Een fijne vent. Nou, vooruit, van ja. Sluit vriendschap met mijn dwaze dochtertje bezoek of? Toen Pierre na twee dagen de kale heuvel verliet... spraken de leden van het gezin over hem... zoals mensen altijd doen als er een kennis is weggegaan. Maar wat zelden gebeurt... Er werd alleen maar goeds van hem gezegd. Intussen sleepte de oorlog zich voort. In maart 1807 waren de Franse en Russische troepen in een onbesliste strijd gewikkeld bij Pultusk en het Pruisische Eilau, en in april lagen de mannen van het regiment Pavlograd wekenlang onbewegelijk bij een totaal verwoest en verlaten Duits dorp. Toen Nikolai Rostov zich weer bij zijn regiment voegde, had hij hetzelfde gevoel van thuis zijn als onder het ouderlijk dak. Behalve dat er geen Sonja was met wie hij tot een verklaring moest komen, en geen vage geldelijke relaties met zijn vader, en niets om hem te herinneren aan zijn verschrikkelijke verlies aan Dolochov. En dan, hij was weer bij Denisov, en voor het eerst voelde hij hoe sterk de band was die hem aan zijn vriend en het regiment bond. Ik heb je bevolen ze niet van die knollen te laten eten, en dan zie ik met mijn eigen ogen dat Lazardzoek ze van het veld meebrengt. Ik heb het ze steeds weer verboden, uw edelheid, maar ze gehoorzamen niet. Wat is er? Kerels eten weer van die smerige knollen. Kun je ze ongelijk geven? Een half pond beschrijft per dag houdt een man niet in leven. God, wat een toestand. We verliezen twee mannen in de slag. Twee man was alles. En helft van het regiment aan honger en ziekte. Waarom kruipt die man er rond. Stuur hem naar het hospitaal. Hij wil niet, uw edele. Hij zegt dat hij liever hier sterft dan in het hospitaal. Hij heeft nog gelijk ook. U edele, ik wil u iets vertellen. Toen Lazartjoek aan het fourageren was, zag ik karren vol met voedsel, u edele. Huh? Kwamen ze hier naartoe? Nee, edelheid, ze gingen naar een ander regiment. Mijn god. Kijk je de peloton! De power! ga je heen, Denisov? Wat doe je? God en onze grote keizer mogen me laten oordelen. MUZIEK Tegen de avond zag Nikolai tot zijn verbazing wagens naderen, vergezeld door Russen op hun magere paarden. Aan het hoofd een triomfantelijke Denisov. Ziezo, mannen! Daar is voedsel voor jullie! Pak aan! Ik waarschuw u, kapitein, dit is buitenij! Sport van een ander regiment afnemen. Mijn mannen hebben er geen twee dagen iets te eten gehad. Ja, de mijne in die twee weken. Het is diefstal. U zult zich moeten verantwoorden, meneer. Best. Ik moet me verantwoorden. U niet. Dan blijf ik niet rondhangen tot u een pak slaagt. Goed dan, als u dan met alle geweld wilt stelen. Maar u hoort hier meer van. Dat beloof ik u. Look bij de duivel. Een en op bliksem, zolang u nog kunt. Wij, hey, rustig. Waar heb je dat allemaal vandaan? Uh, ik heb de infanterie, hier daar komen moeilijkheden van Denisov. Nou, dat moet dan maar. Ik laat onze mannen niet van honger komen. Meneer pinning moet wat drinken. Er kwamen moeilijkheden. Veel ernstiger dan Denisov verwacht had. Major Denisov het spijt me u te moeten mededelen dat er een krijgsraad is ingesteld om deze zaak te behandelen. Intussen moet u uw escadron overdragen aan Dautsov, sier, en u zult een verklaring moeten geven van uw optreden. Goed, goed. Verhoor wegens diefstal, hè. Dat doet me niets. Ik zal het het tsaar wel eens vertellen. U wou mijn mannen laten verhongeren, hè. Denisov, hou je mond, je maakt het alleen nog maar erger. Ik heb u gezegd wat mij opgedragen was, majeur. Ik heb de eer u te groeten. Hoewel Denisov minachtend over de hele zaak sprak, was hij in zijn hart toch bang voor een krijgsraad en maakte hij zich zorgen. Een paar dagen later werd hij door een kogel van een Franse scherpschutter in het vleesige deel van zijn been geraakt. Op een ander ogenblik zou hij om zo'n kleine verwonding zijn regiment niet in de steek gelaten hebben, maar nu maakte hij er gebruik van om zich aan het verhoor te onttrekken en ging naar het hospitaal. In juni vond de slag bij Friedland plaats, waarna, door uitputting van beide legers, een wapenstilstand werd afgekondigd. Nikolai, die niets van zijn vriend had gehoord en ongerust was over zijn verwonding en het verloop van zijn affaire, kreeg verlof Denisov in het hospitaal te bezoeken. Ik ja. heb Zie maar wat je doet. Ik kan zelf niet je stukken scheuren. Ze hem toch dood. Ja, wat wenst u? Er is hier een vriend van mij. Ik probeer hem te vinden. Zou ik niet doen als ik u was. Of bent u de kogel ontsnapt om tyfus te krijgen? Tyfus? Ja, tyfus. Dit is een pesthuis, meneer. Als u binnen gaat, betekent dat de dood. Dan kan er dan niks gedaan worden om dat tegen te gaan. Tegengaan. Tegengaan, zegt hij. Ik heb een assistent hier alleen al belast... bij het toezicht op drie ziekenhuizen en 400 patiënten. Uh, hoe heet uw vriend? Major Denisov. Denisov? Die is dood, geloof ik. He, even. Ik herinner me de naam niet, meneer. Huh. Maar als u mee wilt gaan naar de officierenzaal, dan kunt u zelf kijken. Goed, u kunt beter niet gaan, meneer, of u moet er zelf willen blijven. Nou ja, als u maar mij niet de schuld geeft. Ik had mannen dood zien liggen op het slagveld. Maar wat ik nu zag, dat had ik nog nooit gezien. De zieken en de gewonden lagen op de grond, stro op overjassen. En de meesten waren bewusteloos. De lucht van dood en bederf was zo doordringend dat ik mijn neus dicht moest knijpen en mijn vol voor mannen voordat ik verder kon. Ik raad u aan om niet lang te blijven. Drinken. Drinken. Drinken. Drinken. Wat doet die man daar die in de gang ligt? Drinken. In godsnaam. Drinken. Hij sterft van dorst. Zorgt er hier dan niemand voor de zieken? Hoor, ja, Breng die man naar zijn plaats. En geef hem wat water in godsnaam. Ja, meneer. Hoe ruik jij? Excellentie. Excellentie. Kom mee, meneer. U kunt hier niet blijven. Ja, maar die oude man die wil iets tegen me zeggen. Ja, wat is het? Het gaat om hem, meneer, naast mij. Ze willen hem niet wegbrengen. Wat is er dan met hem? Oh, hij is... Hij lijkt al dood. Hij, hij was vanmorgen al dood, Excellentie. Ja. En ze laten hem hier maar bij ons liggen. We zijn toch mensen... 100. Ik zal dadelijk iemand sturen. Hij wordt weggehaald. Gaat u mee, meneer. De officierenzaal is verderop. Die zijn er niet zo slecht aan toe. Hoort u wel, meneer. Sommigen zijn zelfs heel vrolijk. Hoe kunnen ze nog lachen, leven? O, oh God, laat mij sterven in het gevecht en niet hier. Hier zijn wij, meneer. Uw vriend moet hier zijn als hij nog in leven is. En dat geloof ik eigenlijk wel. Dank u. Hé, hey. luidend al stop. Wat? Dat we elkaar hier weer ontmoeten. Ja, het, het spijt, hè? Maar. Tushin. Meneer Tushin. Herinnert u zich niet meer, ik liet u meerijden bij Schoengrabe. Ach, Tushin, natuurlijk. <laughs> maar, je arm. Oh ja, dat is een stukje afgesneden. En maar de andere heb ik nog. Zoekt u majoor Denisov? Hij is mijn buurman. Wordt wakker, majoor. Haal uw hoofd eens van onder de deken. Er is bezoek voor u. Wat? Hé? He? Denisov. Hé. Hey. Hé. Hey. Rostov. Hoe is het met je? Hoe? Hoe is het met jou? Ik kon je maar niet vinden. Maar, maar waarom ben je nog in bed? Is je been nog niet beter? Nee, dat is nog hetzelfde. Maar... Ik ben blij dat je gekomen bent, Rostov. Ik wou je spreken. Waar is het nou? Waar is dat papier nou? Ik, ik heb het onder mijn kussen gelegd. Zeg, heeft een van jullie het weggenomen? Ja, wat moeten wij mee doen? Ah, wij zijn waarom verbrandt u het, het? Ja, ja, het? Ah, ja, hier heb ik het, hier heb ik het. Luister, luister hier nou eens naar Rostov. Het is mijn antwoord op de beschuldiging. Laat toch, maar jou. Het is maar tijdverlies. Je moet een gratieverzoek bij de tsaar indienen. Niks, niks gratie vragen, dat tsaar. Rostov, jij weet wat er gebeurd is. En dat weten we allemaal ah. toch, weet op. Ach, we ga er ja, maar mee door. Hou je mond, mijn vriend weet dat ik gelijk heb. Rostov, ik pakte die wagens omdat mijn mannen verhongerden. En daarvoor daagden ze me voor de keizerraad. Maar het was een inbreuk op de reglementen. Ach. Ik geloof dat Touchi gelijk heeft. Het beste is de tsaar om gratie te vragen. Waarom? Als ik een dief was zou ik om gratie vragen... ...maar ik word veroordeeld omdat ik die van de kaak heb gesteld. Het, uh, het peloton laat je goed. Ik heb de tsaar in mijn land eervol gediend... ...en ik heb niet gestolen. Luister, dit is wat ik geschreven heb. Als, als ik de schatkist beroofd had, Daar gaat het dat... niet om. U moet u onderwerpen en dat wil u niet. U weet dat de auditeur zei dat het een kwade zaak was. Nou, voor mijn part... De auditeur heeft een verzoek voor u geschreven... ...dat moet u tekenen en uit een hand Rostov vragen voor u mee te nemen. En Dat zal ik graag doen. Een prachtkans! Ik ga me niet vernederen. Hier, Rostov, luister nou toch naar wat ik gezegd heb. Hier. Terwijl als... ik luisterde naar Denisovs heftig antwoord, waarvan ik wist dat het hem van geen enkel nut kon zijn, dacht ik hoe hij veranderd was. Wat zag hier ziek uit? Hij had geen belangstelling meer voor het regiment, of de hele gang van zaken. Hij stelde alleen maar belang in zijn eigen dilemma. En voor de eerste keer trof het me dat achter zijn gebluf... ...een zekere angst schuilde. Het, uh, het, het is al laat, ik moet er vandoor. Uh, kan ik nog iets voor je doen? Een of andere boodschap? Ja. Ja, wacht even. De anderen kijken toch niet, hè? Nee, Nee, ze slapen bijna allemaal. Waarom? Het schijnt geen zin te hebben... ...met je hoofd tegen de muur te lopen. Hier, neem dit verzoek mee. Die moet invoeren. voor me. Rostov, zie dat je gratie voor me krijgt. Op de avond van de 24e juni... reed Nikonij Rostov Tilsit binnen... waar de Franse en Russische keizer een voorlopige vrede zouden tekenen. Het leek hem dat de snel carrière-makende Boris Drubetskoy... een nuttige tussenpersoon zou kunnen zijn voor Denisov's zaak. Wat? Wie zei je? Hij wilde zijn naam niet zeggen, uwe eerderheid. Hij zei alleen dat dat dringend was. Goed, ik kom... Pardonnez-moi, mes amis. Een visiteur. demoiselle, mon cher Boris? Nee, no, nee, no, helaas. Een homme. Simplement een homme. Boris? Oh, wie jij het? Kom ik op een verkeerd ogenblik? Nee, nee, helemaal niet. Ik ben heel blij je te zien. Ik wou namelijk iets zakelijks met je bespreken. Maar uh, ik merk dat ik uh, ongelegen kom. Doe niet zo gek. Kom binnen, maak kennis met mijn vrienden. Vrienden? Ja. Het zijn Frans, is het niet? Nou, en? In het leger beschouwen we de Fransen nog steeds als onze vijanden. Mijn beste Nicolai. De vrede zal morgen getekend worden. Kom binnen, het zijn heus heel aardige lui. Nee, dank je. Ik zal je wel even vertellen waarvoor ik kwam. Het gaat over Denis, of je kent hem? Oh, die zak van de voedseldiefstal. Ja, ik heb hier een gratieverzoek voor de Tsar, en nou dacht ik dat... Dat jij misschien via de generaal... Dat zou niets helpen. Maar... Ik heb van andere gevallen gehoord en de tsar is erg streng in zulke zaken. Het lijkt me het beste het niet aan hem voor te leggen, maar je te richten tot de korpscommandant. Met andere woorden, je wilt niets doen. Zeg dat dan meteen. Integendeel... Boris! Nou ga maar, ga maar terug naar je vrienden. Ik zal de tsar zelf wel opzoeken. Je wordt geroepen, vooruit, ga terug! Ja, wat wenst u? Een, een brief afgeven. Een verzoek om gratie aan zijn majesteit. Voor wie komt u? Major Denisov. Is u officier? Luitenant, graaf Rostov. Laat hem bezorgen door tussenkomst van uw commandant. Niemand anders kan het zei benaderen. Wie is dat? Zijn u Rostov? Ja. Generaal Petrovic. Zei u dat u een gratieverzoek had? Ja, generaal. Van Major Denisov. Over die diefstal van het transport. Ah oh ja, daar weet ik van. spijt me voor die kerel. Geef mij die brief maar. De tsar komt dadelijk naar buiten. Ik zal met hem spreken. Wacht u maar in de poort. Vlug! Daar komt ie. Achteruit voor zijn keizerlijke majesteit. kwam in het schitterende uniform van het regiment Preobraschensky, de tsaar naar buiten. Nikolai zag hoe de generaal hem nog in de vestibule de petitie aanbood. Hij kon niets van hun gesprek verstaan, tot de tsaar met luide stem, zodat hij door iedereen gehoord kon worden, zei —Ik kan het niet doen, generaal, de wet is sterker dan ik. Denisov was verloren. De tsaar besteeg zijn paard en galoppeerde naar het plein, waar Franse bataljons opgesteld stonden tegenover de Russen. Uit de andere richting kwam de keizer der Fransen aangereden. Klein, dik en klaarblijkelijk niet op zijn gemak, op zijn mooie Arabische volbloed. MUZIEK Heere, ik vraag uw toestemming het Legion d'honneur uit te reiken aan de dapperste van uw soldaten. Aan hem, die van al uw dappere mannen zich in de laatste slag het moedigst gedragen heeft. O oh God, wat is er met me. Waarom kan ik niet blij zijn zoals iedereen? Het is vrede. Ik moet blij zijn. Waarom denk ik ineens aan het verschrikkelijke hospice?